Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Poroshenko van Oekraïne is woedend... over Russische troepenbewegingen in het zuidoosten van zijn land. Separatisten hebben met steun van Russische militairen... de Oost-Oekraïnse stad Novoazovsk ingenomen. Poroshenko spreekt van een invasie... en wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenkomt. Zelf heeft Poroshenko zijn eigen nationale veiligheidsraad bijeengeroepen. Hij wil zoeken naar mogelijkheden... om de oprukkende Russen en separatisten tegen te houden... Vanwege de ontwikkelingen heeft de Oekraïnse president een geplande reis naar Turkije afgezegd. Minister Ploemen gaat volgende week vier dagen op werkbezoek naar Zuid-Soedan, waar een burgeroorlog woedt. Ze wil een vluchtelingenkamp bezoeken met 40.000 mensen in het noordelijke Bentiu. Die stad is zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Eind vorig jaar brak een bloedige strijd uit tussen verschillende stammen in het in 2011 onafhankelijk geworden Zuid-Soedan. De Amsterdamse Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Daardoor dreigt een financiële strop van 160 miljoen voor de gemeente. De database staat vol foute gegevens en die zijn jarenlang gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde. Mensen betaalden daardoor te veel of te weinig. Amsterdam moet snel orde op zaken stellen, anders mogen volgend jaar geen aanslagen worden verstuurd. Trainer Marco van Basten van AZ mist komend weekend de wedstrijd tegen Dordrecht, meldt AZ op de website. Van Basten kampt vanwege privézaken al langere tijd met fysieke ongemakken, al dus de club. De klachten zijn nu zo ernstig dat hij op korte termijn niet in staat is om zijn werk optimaal uit te voeren. Van Basten heeft hartkloppingen door spanningen. Hij wordt vervangen door assistenten Dennis Haar en Alex Pastoor. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en buien. Het wordt 22 graden. Morgen zon en buien en een graad of 21. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de file op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knop het Gouden 3 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 Zet nu de muziekboulevard. Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZTV Muziekboulevard live... Op deze uh, 28 augustus 2014. Um, dit is uh, de eerste twee uur bestemd voor Matchbox nummer 42. Weliswaar, jawel. Volgende week is weer een hele andere aflevering. En vanmorgen trouwens, toen dacht ik bij mezelf van, dit wordt helemaal niks vandaag, echt niet. Is het er een zo gezellige dag had... <tiek> ik ben uh, nu aan het opstarten eigenlijk. We zijn te beluisteren op de kabel via 104.5 in de ether op 106.9 en op het internet via ZFM live. En mijn naam is Bart van der Meer. En een goede middag... from you Thank you for letting me be myself again. Fly in the Family Stone, een van hun vele grote hits. En uh, bijvoorbeeld Everyday People was er ook een. Heerlijke muziek. En uh, dat brengt ons weer een beetje bij, onze, uh, bij ons bewustzijn, laat ik het zo maar zeggen. Vandaag een beetje, op, vandaag een beetje opstartprobleem. Dank je wel, Ruud. Vandaag een beetje opstartprobleem. <laughs> Hebben we het al eerder over gehad. Maar we hopen in de loop van de uitzending uh, hopen we daar wat aan te kunnen doen... Uh, we gaan in ieder geval een nummer draaien waarvan ik altijd zeg... Van, er zijn weinig Beatle-nummers waarvan een cover soms beter is dan het origineel. Maar dit hoort daar zeker bij. Not to sing out a key, yeah. Oh baby it Che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 Met algemene stemmen aangenomen tot de beste uitvoering van een cover van The Beatles. With a little help from my friends. En dat was natuurlijk Joe Cocker. Um, in 1963 brachten de Rooftop Singers in Amerika een geweldig leuk liedje uit Walk Right In. En ik moet eerlijk zeggen, het was een van mijn favorieten uit die tijd en nog steeds. En ik ben nooit een andere uitvoering tegengekomen tot een maand of twee geleden. Toen mocht ik de cd kast van mijn dochter en schoonzoon leegplukken... En daar stond een uh, verzamelcd in van Dr. Hoek in de Madison Show. En wat schetst mijn verbazing? Daar stond op Walk Right In. Uitvoering van uh, Dr. Hook en the Madison Show Walk Right In uit 1977. Jawel. Uh, we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Uh, Eden, pardon, 28 augustus 1964. We hebben wel drie nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op 40. En de hoogste notering van die plaat werd de elfde e plaats. Everybody loves somebody. Hier is Dean Martin.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 Saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I. Croquetti and Everybody Loves Somebody uit 1964 top 40, nummer 40. En we gaan naar de volgende die we op 31 en de hoogste notering werd 23, dus heel veel succes had Chuck Berry niet met You Never Can Tell, ook bekend als V of Teenage Wedding. En toen het singeltje uitkwam, toen stond op de b Brenda Lee. Heel bijzonder. It was a teenage The young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it to show you never. It was a cherry red 53 Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks told to show you never can tell truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame Have run the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell Dat was de nummer 31 van de top 40 van 50 jaar geleden. You Never Can Tell van Chuck Berry uit 64 dus. En 14 jaar later had Emmylou Harris er ook een grote hit mee. Um, de laatste nieuwe binnenkomer, nieuw op 29... maar die haalde dan wel de tweede plaats enkele weken later. De um, Four Seasons uit Amerika met Ragdoll van Bob Crew en Bob Godio. See? See. waren de Springfields met silver threads en golden needles. En Dusty is de enige die uh, uit die groep vocaal succes heeft weten te behalen. Goed, dit was het uh, jaar 1962. Dat was de eerste Engelse single trouwens die de Billboard Top 20 haalde. Grote prestatie van de Springfields dus. We zijn toe aan de tip van Willem. En daarvoor zetten we de ondertiteling op teletekst even aan. Want het enige wat je van de plaats kan verstaan is de titel. Want Wim Bielder die... Uh, Sprak wel Engels, maar het was voor niemand eigenlijk te verstaan. Hier is namelijk de Q65 en you're the victor. I could get rid of you Cause you're pushing me My mind My mind Your future De meeschrijvers, het was een makkie natuurlijk. You're the victor, en daar houdt het ook mee op. Het was de Q65, de tip van Willem. En we zijn allemaal behoorlijk wakker geworden, gelukkig maar. Um, vandaag hebben we uh, in de Matchbox geen muziek uit de jaren 50. Maar in plaats daarvan heb ik gewoon een aantal nummers uit de jaren 90 meegenomen. Bijvoorbeeld uh, deze. Billy Joel. And the river of dreams. Muziek uit de jaren 90 in Matchbox. Maar laten we eerlijk zijn, het klonk gewoon lekker. River of Dreams van Billy Joel. Uh, we gaan naar 1971 naar een dame die zoveel heeft gebouwd... dat uh, alle do-it-yourself-zaken uh, elk jaar weer opnieuw grote konden uitkeren. Share, inderdaad. Uit 71 van de zevende solo LP uh, brengen wij de titelsong... Gypsies, Tramps and Thieves. I'm no power would do done Jims, thieves, we'd hear it from the people of the town, they'd call us team thieves, trans and thieves, but every night all the men would come around and lay their money down Gipsies, tramps and thieves, we're hearing from the people of the town, They called us. Gipsies, tramps and thieves, but every night all the men would come around and lay their money down. Gypsies, tramps and thieves, en dat was share Grote successen geboekt, ook nog met Sonny natuurlijk. En daar komen we vast later nog wel een keer op terug, maar niet in deze uitzending. Um, we gaan terug naar het jaar 1969 en naar een camping op, uh, in het plaatsje Felixstowe in Engeland. En uh, in die tijd was uh, dit een behoorlijke hit en uh, aardig uh, geband bij de BBC en later ook bij de NCRV. Mm -hmm. ze dat nummer gedraaid. En ze hadden toen de gewoonte om elke week een uh, bepaald nummer in het Nederlands te vertalen. En toen kwamen ze erachter wat er allemaal in stond. En hebben ze het meteen in de band gedaan. Max, Romeo en Wet Dream. En ik had in die tijd had ik ook een t-shirt met daarop geprint. Too much sex makes you short-sighted. Klopt wel ongeveer. Het uh, heeft ongeveer dezelfde inhoud als uh, van masturberen word je doof. Um, met, uh, met mijn lenzen van min 925 klopt dat ongeveer wel. Uh, hier is Shocking Blue. Out of sight, out of mind, loin des yeux, loin du coeur. Dat was uh, Shocking Blue, uh, van uh, Roby en Mariska natuurlijk. En dan gaan we nu door naar een andere Nederlandse... Nee, dat doen we zo meteen. We gaan eerst weer even naar uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Een groepje DNA, die had een, uh, een mooi uh, muziekje gezet... onder een nummer van Suzanne Vega. Daar is nog een rechtszaak over gekomen. Maar Suzanne heeft er ook wel behoorlijk wat mee verdiend. DNA featuring Suzanne Vega met... Tom's Diner. <laughs> Does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's. Ik heb ook de uitvoering gehoord van Suzanne Vega... zonder dit muziekje op de achtergrond. En die had denk ik niet eens pagina 19 van de krant gehaald... op geen enkele dag. Uh, DNA featuring Suzanne Vega en Tom's Diner. En dan zou ik nu nog een, uh, een plaat van een Nederlandse band gaan draaien... maar dat zouden we niet gaan halen... en die wil ik toch echt helemaal laten horen. Dus we gaan het opvullen tot het uh, nieuws en de berichten... met True Story van uh, Twice As Much. Dat waren David Skinner en Andrew Rose en ze hebben het zelf gecomponeerd. So tired of her walking in front of me I stand corrected if I've done wrong Van het was as much in the true story. André Brasseur met zijn Big Fat Spiritual... brengt ons daar het nieuws van 3 uh, uur. En daarna, na het nieuws en de berichten... zijn we weer terug met deel 2 van Matchbox nummer 42. Tot zo.